Lotlewin met het NOS Journaal. Het aantal besmettingen met het coronavirus is in China opnieuw gestegen met bijna 3400. Het totale aantal besmettingen staat nu op ruim 34.500. Het virus heeft in totaal 722 levens geëist. De meeste slachtoffers zijn ouderen die vaak al onderliggende hart- of longproblemen hadden.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 Het aantal koperdiefstallen op het spoor is in jaren niet zo laag geweest. Vorig jaar waren er 65 meldingen van koperdiefstal. In 2011 waren dat er nog ruim 500. Volgens ProRail komt dat door verschillende maatregelen. Zo wordt koper steeds vaker vervangen door ander materiaal en wordt het spoor beter bewaakt. En treinreizigers kunnen de komende week in de Randstad de ochtend- en avondspits beter meiden. Dat adviseren ProRail en de NS. ProRail is tot volgende week zondag bezig met werkzaamheden rond station Leiden Centraal. Daardoor rijden er in de hele Randstad minder treinen en worden op sommige trajecten bussen ingezet. En het weer, het is bewolkt met later in de ochtend en vanmiddag kans op regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen wordt onstuimig met regen en veel wind. En aan zee storm met windstoten van 90 tot soms 130 kilometer per uur. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Oh, wow. en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl woonverzekering. Wauw, wow. <laughs> zo mooi. Stand by all systems. ip is assigned. Wat voor zitten die gasten van Toobacco leefde en alweer?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 Ik heb er zin in. Ja hoor, ik heb er zin in. Uh, wat, wat zegt Rutte nou? Maar wij hadden een staakerven bij Boer van de Bunt. Op... Hé? Huh? Huh? Wat is dat nou? Hadden een staakerven? Dat vond ik echt gisteren zo raar. Echt bij de gesprek van minister-president. Minister, Weet je dat dus ze op vrijdagavond al hebben geïnterviewd? Ja, ja, kijk wat de he? laatste lopende zaken. En uh, een van de eerste antwoorden zegt hij... Ja, ik had een staakerven bij Boer vlats, uh, ben ik even vergeten. Ja. Ik, nou, ik weet niet wat hij daarmee wilde aantonen. Boer Harmen, ik kom oh. met rent en ik kom met Jij ja, heeft hm. het te maken natuurlijk met het boeren. Carnaval. Ja, ook oh, carnaval misschien. <laughs> daar heeft het mee te maken dat, dat hij daar helemaal voor pampers lag. Nou, een hele oh. avondje suiker. Nou, dat doet hij volgens mij nooit. Zo'n Kate, weet je wel? Je hoort er alweer, weer, zit ze weer. Ja oh, yeah. hoor. Yeah, good morning. Good morning, de radio girl is er weer. Heb je er weer naartoe gestreven. Nee hoor, niet goed. Het is al licht, toch? Het is echt al uh, s'avonds ook zo lang ja, licht. Ja, ik kom nu thuis ook met licht. Ik denk ik, oh, we gaan helemaal de goede kant op. Wat leek yeah. het? Ja. Het is echt uh, fijn Woehoe. dat het zo lang uh, ja, licht is. En uh, vanochtend op de radio hoorde ik hier bij me al een ontzettend goed uh, advies voor morgen. Ja, oh, jezus hoor. Down the road oh. Come on and Ja zeker, morgen is het code geel geloof ik hè Ja Dan uh, einde van de middag moet ik juist op pad gaan aan feestje Mijn Ik ook Mijn zijn ik 55 ook. jaar getrouwd Hoog en gefeliciteerd dan, Ja dank u En dan is dan het dan de oog van de storm gaat dan ontstaan boven ja, Nederland Dan is het stil in het oog Maar ik, ik, ik ook, ik moet naar nou horen Okay, dat is en dan is er op drie uur een concert en dan, uh, daarna uit eten en dan weer terug. En ik denk, oh, ja, moet ja. ik nou gaan of moet ik nou niet Blijf lang komen. blijven zitten en je mag nu toch weer drinken. Dus, uh, ja, ja je dat is waar. Ja. Yo, ik ben weer helemaal los gegaan. Is het echt zo? Nou, ja, zaterdagavond ging het niet helemaal goed. Ja, ah, je bent ja. niet meer gewend natuurlijk. Langzaam opbouwen. Ja. Eerst één fles, dan twee fles en dan maakt het verder niet Dan meer kan je uit. helemaal los. Nou, ik heb wel uh, gisteravond, nee, donderdagavond één glas wijn genomen in plaats van twee. Ja? En gisteravond niet, en woensdagavond niet. Dus zo hou je zelf een beetje voor, geen je, nou, over het algemeen ja. is het toch... Maximaal één eenheid, hè. Maar als je een glas wijn krijgt in een restaurant of in een bar, ja. volgens mij zijn die ook anderhalf al. Nee joh, juist niet. Die, die geven juist toch ja, minder. Het was wel een Die glas. willen toch altijd wat geld overhouden? Die gaan niet ja. echt meer geven. En ik ben naar een hele goede film geweest. Het was uh, uh, Just Mercy. Het ging over de uh, rassen... Discriminatie oh. in uh, Alabama. Oh. Erg goede film. Ik kan je dat in Amerika aanbevelen. dan? Nou, dat was in 1986 uh, een man die on-dead on row zat. Oké. Okay. En die uh, het heel, echt volledig onschuldig En dan uh, wilde een, uh, een, een zwarte of een afro-Amerikaanse uh, advocaat wilde dat doen. En die komt er dan binnen. Yeah. En dan wordt hij helemaal geficiteerd ook echt. Dat doet u alles maar uit. Dat je echt zo dat <laughs> vernederen hij is verkaat, weet je? Ja, ja. ja. Oh. En die, die, die, die, die, die, die witte blanken daar, die zijn dan echt zo superieur. Och. En zo gaat dat ook gewoon. Het dat is gewoon heel walgelijk. Ja, dat, dat, dat, dus dat ooit. hebben we. Dat hebben we niet in Nederland. Maar ja, er worden hier wel buschauffeurs weer helemaal in elkaar geraakt. Ja, dat zag, dat, dat zag ik. Dat vind ik ook wel heel. Dat wel weer heftig uit. Kijk, waarom gewoon. doen we dat nou, jongens? Wat is dit nou? Oh, en die gast had het opgenomen voor een of ander paar. En ja, er een en oud paar mishandeld of zo. hand of lastig geval is Zegt nou. Kan het, oh, gast, ja, dat Jongens, hou eens even op. En nou, ja, dan Toen nou, gingen ze meestal op hem uh, ging al, word, echt, als je dat hoort dan echt dan... Je kookt van woede. Oh. Precies, de dominee had het gisteren al. Je kookt van woede over ja. russie. Had hij weer een hele mooie prik. Nou, ik begrijp het met tien uur. toebak leeft op de radio. Ja. Er is <middels> weer fijne muziek op de zender. Met toepasselijke berichten daarbij. En geluiden. Ah. Ja, precies. is. Ah. Meest gebruikt voor een Ja, goed. Tegen het country en western aan zit de muziek van Beck. En dit is echt de bekendste plaat. Volgens mij is het een van de platen die maar het meest gebruikt wordt voor reclamespots. Want uh, hij is gewoon lekker opbeurend. Je wordt er vrolijk van. Alweer al, al voor mij. tien jaar geleden dit of zoiets. En Beck zit volgens mij al dertig jaar in het vak. En echt vanaf 1993 ja, volgens mij. Net dat ik hier kwam draaien. Toen had hij de plaat. I'm a loser baby. Why won't you kill me? En hij wordt nog wel eens verward met uh, die andere. Uh, ja, toch wel aparte persoonlijkheid. Moby. En Moby is natuurlijk de gast die op 11 september jarig is. En zijn verjaardag is nooit meer hetzelfde. Nou, dat begrijp je al na. Dat is het ook de gebeurtenis op 11 september in New York. Want hij woont dus al ook in New York. Dus op zijn verjaardag... hoorde oh, hij wat geroezemoes in de stad liep het balkon eens op. En dacht, wat is hier toch allemaal aan de hand? Nou, toen was het al vrij snel op, duidelijk wat aan de hand was. Maar goed, we hadden het over Beck. En hij heeft ook alweer een nieuw album uit. Het heet Dreams. En die hebben we hier ook vaak gedraaid... Genoeg aandacht aan voor de man in ieder geval. We kijken de wereld er even in. En, uh, nou goed, je hoorde het ook allemaal weer op het nieuws. Hoorde je dit? Goedenavond. Opnieuw een grote klap voor de zware criminaliteit. Oh. Maar Ridouan Taghi is nu ook een van zijn belangrijkste medewerkers aangehouden. Said R. is opgepakt in de Colombiaanse stad Medellin. Nederland had een bedrag van 100.000 euro... Uitgeloofd voor zijn opsporing. En de vraag is natuurlijk: 100 euro. 100 ja, wie wow. heeft die 100.000 euro opgestreken? Of is ja. die gewoon... Uh, wat er schijnt ook verhalen te zijn dat hij gewoon, ja, die gewoon uh, verklikt is. Weet je wel? het is natuurlijk een goed speurwerk. Spoor, maar misschien nog wel een andere crimineel denkt: van, Nou, weet je ik klap hem erbij, krijg ik even die 100.000 euro nog. En dan ja, krijgt mijn drugsnetwerk misschien even wat meer kans om. Uh, weet je wat meer uh, te gaan, gaan verkopen. Het maffie, wordt duurt echt pas maanden voordat hij uitgeleverd wordt. Want Colombia, die leeft niet zomaar. Uh, persoon uit het land. En uh, dan moeten ze nog flink gaan vingerafdrukken. En om te gaan kijken of het dan wel is. Dus de vraag is, hoe zal hij eruit zien? Ja, heb je misschien ook een valse... Uh, vingerafdrukken overgenomen, of niemand? Ja. Dat ze met, uh, kunnen ze met tattoos je vingerafdrukken helemaal veranderen? Hè? Ja, is dat zo? Ik denk het, oh. oh, wel. Of zal hij gewoon... Zeg maar, doe je handschoenen even uit? Nee, dat is we echt wel. Nee, ik weet Maar goed, vandaag in de te lezen? Ik denk, nou, dat zou ook gewoon zo kunnen. Een Saira Straor, dat slim achter zijn, de politie... En er was een arrestatiebevel tegen haar en ze dacht, van, nou, als ik nu straks aangehouden word door de politie, dan geef ik gewoon een andere voornaam op. Net was Poshala, had ze opgegeven, Poshala Straw. Ze dacht van, nou, die wordt vast niet gezocht door de politie. Maar die bleek ook, haar zus dus ook, uh, vast te uh, moeten gaan zitten voor drugsbezit. Dus nou, het is een lekkere familie. Maar dan denk ik mezelf, ja, uh, hoe weten we zeker dat deze gast, die heeft misschien ook gewoon een naam opgegeven... Die, uh, die pas die ze nu opgepakt hebben. Dus uh, ja, door die vingerafdrukken wordt het straks allemaal erg duidelijk. Okay. Of het, het hele netwerk is nu opgepakt, hè, die drugsdingen. Uh, Echt 17 personen hebben we hier in Nederland zitten. Dus dat, uh, dat gaat goed. En... Moet je maar braaf blijven, gewoon, hè? Ja. ja. Maar goed, uh, wat, wat zijn de berichten over het legaliseren? Dat was een tijdje helemaal uh, hip, was het vorige week. Dat allemaal legaliseren, dan is de, dat criminaliteit gaat eruit gehaald en de, de staat gaat drugs leveren van hele goede kwaliteit. Oké. Okay. Dat was het idee. Ga jij dan proberen? Als je nee. gewoon bij de supermarkt dan ligt, er ja. gewoon bij de kassa ligt, daar gewoon een zakje. Zo'n zakje. Ja. En die is dan gewoon 5 euro. Ga je het dan doen? Nee. Oké. Okay. Ik heb net mijn hoofd een beetje rustig, joh. Ga ik wel allerlei okay. dingen. Maar denk de, je dat de, de, je de, de, de, de mensen proberen? zich dan kunnen beheersen? Nee, maar dat is, dat is een grote vraag. Ja. Heb jij de beheersing? Want. Het is dus wel met uh, drank en zo dat je denkt, oh, nou, lekker. Maar ik heb inderdaad niet zo dat ik de hele uh, supermarkt uh, uh, drankvoorraad zeg van... nou, ik neem het allemaal mee. Nee. Het, is, het is ook iets te duur ook, vind ik dan weer. worden. En, en, en ik voel me daarna niet zo lekker. Maar als je, als je het nog nooit gedaan hebt, dan denk je... nou, ik neem eens een glas in of ik neem eens een dit. En de, ja. ja, het kan natuurlijk met die drugs ook zijn. En mensen... De overheid vindt natuurlijk dat mensen voor zichzelf beschermd moeten worden. Ja, natuurlijk. De mensen. Dus ja, dat kan... ja, zullen koppen rollen, er zullen mensen uitvallen. Ja, ik, denk, ik, ik, ik heb het ook al eens nagedacht over het verkeer. Weet je, zoveel ja. regels in het verkeer. Als we iedereen gewoon zeg maar, op één grote weg laten rijden. In het begin heb je zelfs meer slachtoffers. Maar ja, ik denk dat daarna. Is collateral damage. Heet ja, dat, hè? Ja. Daarna gaat iedereen dubbel zo goed opletten. Denk ik. Ja. Is iedereen wel betrokken. Want die betrokkenheid mis ik een beetje in het verkeer. Met iedereen dood. Zelf mijn tijd wil duur. Ik pak mijn mobieltje erbij. En een fiets heeft toch altijd een voordeelregel. Dus als ik straks het ziekenhuis in. Dan hoef ik ook mijn huiswerk niet doen. Dan hoef ik ook niet af te studeren. Dan krijg ik uitstel. Is dit echt een beetje negatief gedacht? <laughs> ja, joh. ja. Zou beetje kunnen. maar hoor. Beetje maar. Ja. Nee, ik, wil, ik, zie, ik wil betrokkenheid. Ja. Maar ik denk echt als je gewoon zo'n spuit. En alles daarnaast. Ja. Nou ja, er zijn heel veel mensen die zich niet durven prikken. Dus dan ben je wel ver heen. Ja. Maar, maar, maar het een, kan ook via het neus, God, yes. Een snuifje, een snufje. Ja? Ik, denk, ja, ik weet het niet. Ik, ik, weet, ik, ik denk dat mensen Oeh, toch, toch een beetje tegen, elkaar, tegen zichzelf beschermd moeten worden. Ik hoor dus toch het moet goedkoop wel... zijn, niet te goedkoop zijn. Nee, nee, nee. Maar tegenwoordig nee. kan je, je kan gewoon voor uh, 5 euro een joint halen. En je kan uh, uh, zeker, wat ze je in de tang willen krijgen, dan wordt het goedkoper. En als de staat het dan gaat regelen, nou, ja. kijk eens wat ze met die loterijen doen. Dat is hetzelfde, ja? Ja. De, de en daar orde, wordt oh. heel veel geld aan verdiend. Dus. Oh, ik kan me er zo kwaad te maken. Als bekende Nederlander heb je een voorbeeldfunctie. Uh, is ja. die voorbeeldfunctie dan met, uh, op een rij gestaan met andere tien bekende Nederlanders. en zeggen: Nou, de staatsloterij. of weet ik wat de ja. loterijen nog meer hebben. die doet het al echt dus goed. Ze zijn dingen. allemaal van de staat. Moet je Jezus. maar even een keertje naar die ene meneer kijken. die uh, nee, uh, Arjen Lubach, die heeft daar een filmpje over gemaakt. Over ja. de Statenloterij. De Statenloterij. Uh, ja, uh, okay. goed. Goed. Maar het gaat ook heel veel geld aan goede doelen, zeg ik dan altijd maar weer. Daar ja. zullen ze, dat hebben ze misschien aan gedacht. Goed, hoe hier al oh, in godsnaam op weg komen, weet ik niet helemaal. Maar dat heeft allemaal te maken met... Over die, die drugs. Over die drugs, ja, precies. Drugs moet gelegaliseerd worden. Ik ga lekker worden, een dus kopje zo. koffie halen. Nou, dat was volgens. heerlijk. Doe ook maar een kopje koffie naar het rijbaan. Dus een lekker stevig om iedereen weer eens even een makkenfucker te laten worden. Nee. Goedemorgen wel. Ja hoor iedereen is er weer bij. Ja. Ja. Niet iedereen hoor ik die moet er wakker worden. Ja. Ja. Dat gepakt is ook ja. killer gonna get you out Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Yeah. Ja, ik doe altijd een pleister op de wond. Als ik echt hele ongelofelijke harde gitaarmuziek ik heb ge... gedraaid, ik doe ik altijd even een heel sap plein. Ik ben zo blij omdat je het weer helemaal goed maakt met. Oh hem. ja, die dynamiek in het leven heb ik nodig. Mm. Dit is wel lekker. Is dat uh, die populaire stoortjes of is het wat het mee dan? Wij zijn de wakker Word muziek Show. Ja, goed. ISGIR heeft een nieuwe plat uit. Dat heet Living Water. En daarvoor nou natuurlijk inhaler, plaat ik al eerder heb geleid. My honest face! Yeah. Is dat je eerlijk gezicht of heb je hem laten verbouwen? Want hij moet zijn vingerafdruk eerst nog even ah, we laten, we laten meten. Dan weten we of het echt die hele grote man is. Weet je, wel, die nu vastzit in Colombia. Die, die drugskartel leider van. Uh, uh, uh, Tachi, hè? Van Tachi. Tachi, ja. Ja, ja dus nou, nou, nou, hij heeft veel te aandacht nu, die Tachi. Ja? Want eigenlijk is hij gewoon een crimineel. Ja. Precies. straks voor die mag ook een knuffel. Allemaal. Crimineel als holleder. Dat oh, wacht nee, niet nog één. Door. Uh, Want het was Bethesda een hele leuke werk. foto die ze altijd lieten zien. Dat vond hij heerlijk lachend op altijd. Ja? die ja, dacht hij. In dat dacht ik, advies. die gast? dus is die gast die zonder, uh, zonder ja, Helmerheid. Zonder helmerheid. mocht Ja, nog waarschijnlijk. Ja. we ja, nee, wist ja. Het wel dat hij ook iets te maken had met uh, de ontvoering van Heineken. Ja, maar hij was laatst ziek hoorde ik. Dus uh, dat was een tweet van uh, Peter oh. R. de Vries. Peter, Peter R. de Vries. Dan gaan ze, komen ze toch, toch, toch weer en, af. Ze zijn maar hij leeft dramatisch. nog blijkbaar, anders was het tot nieuws gekomen, denk ik. Dat denk ik wel. Ja, ja die afgelopen week, uh, week wel overleden is. Maar pas alleen hebben we nog aandacht gehad. Kurt. Douglas, ja. de vader van Michael Douglas. Ja. Ik wist niet dat hij nog leefde. Bijna niemand wist dat. 103 jaar oud gewoon, hè. Die is gewoon. Vanaf de jaren 40 heeft hij gewoon films gemaakt. In de jaren 90 heeft hij een hersenbloeding gehad... waardoor hij wel een beetje moeilijk uit zijn woorden kwam. Maar zo... Ja, een goede vent ook. Gewoon gegeven moment zegt hij ook van uh, God heeft het goed met mij voor gehad. Ja. ja. het is mooi hij heeft de Vincent van Gogh nog gespeeld, dat kom ik allemaal op nieuws, komt voorbij ja, leuk was Ja, was zo het is ook al speelt, wel oud hè? Die speelt, wat? Want zijn zoon die, die is volgens mij ook al, uh, die is ook al, al 75 zo. Ja, zoiets. Dus Kurt was er wat vroeg bij. Ja. Dat denk zeker, ik ook wel. Ja, die was zeker vroeg bij. Want die Michael Douglas, daar volgens mij, 75 is hij in Kirk 103. Dus dan was hij 28 dat hij ja, zijn eerste kind kreeg. Nou, dat valt er wel mee, ja. toch? Dat maar lijkt me toch wel bizar dat je je eigen kind dan zo oud ziet worden. Ja, ik, oh Jezus, dat jij een oude kop zegt. Nou. Dan denk je van: Nou, pa, nou, moet je eigen kopjes zien. Ja, probeer eens goed uit je woorden te komen. Ja, Kijk eens ja. in de spiegel. Bij de de vogel. Ja. Nee goed, volgens mij is het wel een leuke familie. Die zijn wel scherp op elkaar, volgens mij. Ja, en heer, Rina, die Katrina, die is van 1969. Die is 51. Oké. Okay. Oh, dat scheelt dus wel. Het scheelt 24 jaar. Toch wel dat... een tijdje hoor. Nou nee, goed. Dat maar ja, ze het hoeft niet mee. lang meer te wachten. Toch? Ja, tot die 103 is. Ja, ja. ja goed. We hebben straks ook een stukje geschiedenis. En ik zag onder andere dat vandaag ook de sterfdatum is van Anne uh, Nicola Smit. Anne Nicola Smit. Die is ja. natuurlijk 39 jaar oud mag worden. Overleden ja. in 2007. Ja. En zij was getrouwd met die hele rijke man. Hè. Daar zat wel wat meer jaar uh, de verschil ja, tussen. Ja die had ze even lekker gekieteld. Zij toen was toen 26 jaar oud. alles van me zei die toen. Zij was 7. 26 jaar oud, en ja. trouwde toen met Howard Marshall. En die was 89. Ja. Ze hebben elkaar ontmoet. Dat was echte liefde. Ja, in in en, en zo. In een striptent, dat ja. was ik het moed. Echte liefde. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar wel. Nou goed, er is straks wel meer ja. over haar leven. Want wat een drama dat leven van haar zegt. Oh. Jezus, Mina. Maar goed, heb jij nog iets om te relativeren? Dat je denkt, hey, dat is misschien wel grappig om even te Ja, zeker. Te delen. Er was een bericht dat er een vrouw uit België, uit Mechelen... die had een man leren kennen aan de kassen van de koolhuid. En toen heeft Sophie een heel leuk opsporingsbericht, ik zal het zo delen, het bericht, aan Lantaarnpaal. En de buurman van die knappe grappige kerel, die heeft daartoe gebeld en uh, gezegd van... Moet je eens even luisteren joh, die man is getrouwd en heeft twee kindjes. Dus zij het echt wel, uh, ze, ze baalde echt ervan, want ze, ze had zo'n zo leuk gesprek met hem gehad. En uh, ze stelde uh, samen met haar vriendin echt een heel opsporingsbericht uh, op. En die hing ze dus echt aan één Lantaarnpaal blijkbaar, in de buurt van het slachthuis. En, uh, want ze wist dat hij daar zou wonen. Nou, ze had dus nog nooit gedacht dat haar oproep zo massaal gedeeld en opgepikt zou worden. Ze is waarschijnlijk via internet gegaan. Maar uh, ze krijgt plotseling massas, berichtjes en vriendschapsverzoeken. Dus wie weet krijgt het verhaal dus toch nog een vervolg. Oh, mooi. Dus er heeft in ieder geval toch een leuke man misschien. Ja, ja, ja Ik vind ja, ja, het wel ja, ja. leuk. Ja, Want, ja. Uh, een geinig bericht. Een geinig bericht. Goed, straks ja. de Zandvoortse bericht naar de volgende plaats natuurlijk. De wereld van Toebak Leeft. Ja, we kijken even de wereld in. En we zien onder andere weer nieuwe muziek dat tot ons komt. Een van de plaatjes is van Circa Waves T-Shirt Weather. En ze we hebben een nieuwe plaat die heet Sad Happy. En zo is dit titel van deze plaat ook. Deze single. I was waiting so sad, happy. Thought I lost you in a nightmare dream. You were too high to hold on. I was losing. Om dat uh, te roepen en dat stimuleert altijd wel weer de geluksgevoelens. En goed, dat was natuurlijk Circle Wave. Ze hebben een nieuwe serie uit. En die heet ook uh, uh, uh, uh, Happy. ep trouwens, volgens mij. En je kent ze ooit van deze plaat. Ik weet niet of je dit nog kent. Dat was zo'n aanstekelijk deuntje was ze er gewoon. het ging op mijn door. Ja! Die Volgens mij hadden een aantal jaar geleden. Om precies te zijn, vijf jaar geleden t-shirt van Circa Waves. En het is nog lang geen t-shirt weather, dat duurt allemaal nog wel even. Goed, uh, ja, het is ook alweer uh, twee minuten over half negen en oh. half negen. Ja, dat snap je het al ja. hè. Ja. Dan snap je het al. Dan ja. snap je het al. Zandvoortse berichten. Ja, goed, uh, wat stof onder de knop denk ik. Nou goed, uh, ik las een stukje over uh, de keizer in van, wie is het ik weer? Oostenrijk. Oostenrijk die... Sissi. Uh, Sissi. Je werd besproken. Hé, hey, mijn knopjes zijn niet helemaal goed meer. Zie ik hier van de microfoon. Maar nou, goed. Uh, was hier in Nederland. Pia Douwens uh, vertolkte haar. Ze herkent zoveel van uh, de keizerin in zichzelf. Ja, ik de, ik eens... heb iets keizerlijks over me. Dat heb ik ook altijd. Ja. De, de, de, de eenzaamheid. De, de ja, struggle in life, zeg maar. Dat voelt ze heel erg. En dat kon ze goed verwoorden. Ze heeft destijds natuurlijk ook nog een keer... In uh, een mooie jurk heeft ze het beeld onthuld. Dat was in 2004. Dat is al even een tijdje geleden. Toen ze met de strein, uh, stoomtrein en naar het Zandvoort om dat beeld te onthullen. En nu heeft ze dus het IJslandvoortsmuseum. Heeft ze een lezing gehouden over deze keizerin. En er is nog steeds een tentoonstelling tot en met eind maart. Nee, 1 maart, sorry, begin maart. En nou goed, ze hebben er ook sowieso een heel veel producties gespeeld. Over drie landen, in twee verschillende talen. Ik kan me voorstellen dat er toch een soort symbiose dwang autismeachtige dingen gaan opspelen als je zo bezig bent met één persoon. Nou goed, nog meer Zandvoortse berichten. Er zit ik op de Ja, zeker. Ja, nou, ik weet oh. zeker dat ik uh, het Sandvoorts-suffertje had. Maar... Ja, ik heb hier, ik heb hem hier. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, het, uh, het Amerikaanse loopfietjesmerk, fietsjesmerk, Strider Bikes, dat heeft in juni vorig jaar het Europese hoofdkwartier in Nederland gevestigd. En die is dus op zoek naar kinderen tussen de anderhalf en vier jaar oud die willen leren fietsen. Oh. En deze maand zoeken ze dus ambassadors in de provincie Noord-Holland. En dus ook in Zandvoort. Dus heb je een schattig kindje uh, uh, uh, tussen de anderhalf en vier jaar, jaar oud. Ja. Kan je opgeven tot en met dinsdag 18 februari. Dus, uh, dus nog, je hebt nog bijna, twee, bijna anderhalf week, twee weken. En uh, de twee winnaars krijgen allebei een loopfietsje. En worden van persoonlijke fietstips voorzien. En ook mogen ze automatisch meedoen aan allerlei nationale Strider Cup wedstrijden. Die in april worden gehouden. Dus meer informatie en aanmelding. striderminbikes.nl/slash uh, strider En uh, ik heb het gedeeld op onze, onze Facebookpagina van Toebekleeps, want het is gewoon wel lollig, weet je wel krijg je gewoon leuke, leuke fotootjes van je kind in de, in de krant en zo. Ja, leuk hoor, schattig. Ik ken wel iemand die... Uh, daar is het wel iets voor eigenlijk. Ja? Nou, ja. goed. Tip ze gewoon even. En het is natuurlijk nog steeds armoedig dat we met z'n allen op de fiets moeten. Want het is toch eigenlijk wel een beetje een gevaarlijke activiteit. Ja. En dan zie je ook nog mensen zonder helm. Ja, dat is echt... Daar moeten ze toch tegen optreden. Ik denk dat dat wel een beetje klaar is. Ja. Goed, uh, vandaag... De, nou, vandaag, afgelopen week te lezen in de de Krant... dat ze 15 jaar bestaan. En uh, dat is wel bijzonder. Het is ooit ontstaan op 3 februari 2005... Uh, Peter Kok en Gilles. Gilles. Die heeft dat ooit bedacht. Zandvoorts uh, Nieuwsblad. Dat in 1999 verdween. Dat was een huis-en-huisblad. Toen moest je nog abonnement kopen, geloof ja, ik. Ja, ik ben nog lid geweest. Je bent ja. echt nog lid geweest? Ja, ja, grappig. Ja, ja. Ik kan me nog vager in dat hij wel hier in de, in, de, in, de, in, de, in de studio lag. Destijds in die andere studio lag. Maar die is toen verdwenen omdat er te weinig abonnees waren. Dus dat moet dat anders. En uiteindelijk ging iedereen er gratis voor werken. En via advertenties, eh, nou goed, hebben ze het rond en sluitend gekregen. Ze hebben het nu al 15 jaar volgehouden. Altijd, ik vind het altijd wel lastig groep met al die vrijwilligers om dat allemaal gemotiveerd te, te houden. Goed, hou op met die <lacht> poesterfilmpjes. Uh, uh, recht op de ja. monitor zie ik dat weer voorbij komen. Ja. Nou, ik, niet, ik zag hem niet aankomen. Nee, Sorry. snap ik. Ja, nee, wat ik nog meer had. Uh, uh, ja, ik, ik was nou eigenlijk aan het kijken of ik die ene, die, die, het ene filmpje zou kunnen. Delen met iemand die je kent die een kindje heeft van die leeftijd. Zodoende kwam ik op Facebook terecht. Sorry. Oké. Okay. De wet een druk op de knop heeft wethouder Gertjan Bluis afgelopen donderdag de eerste paal geslagen voor de twee woontorens oh. van het project Zandvoort met een S en een T. S-A-N-T-Fort. Eh? Ook met een T. Eh? Dus het fort in het zand. Okay. En uh, alle nieuwe kopers van de 100 appartementen waren uitgenodigd door projectontwikkelaar Pact 3D Zandvoort eigenwijsmakelaars en bouwdrijf Buurt om daarbij aanwezig te zijn en daarbij te proosten op hun toekomstige woning. En de verwachting is dat de appartementen eind 2021 allemaal klaar gaan zijn. Dus uh, ja, dat is wel leuk natuurlijk. Uh, ik had ook zo van, nou, ik vind het best wel lang voordat ze echt uh, gaan beginnen. Maar ja, ze moeten het eerst natuurlijk helemaal, hoe uh, uh, noem je dat, uh, Bouwrijd maken. Ja. Dus, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het is. Want dan woon je dus echt naast de uh, spoorbomen. ja. Yeah. Maar je hebt wel een prachtig uitzicht over de duinen. Richting uh, Kraantje Lek. Dat ja, is een ding wel zeker. Dat is. is wel weer mooi. En moeten er moeten geno gewoon genoeg huizen komen. Want heel veel, er zitten heel veel jeugd op de wachtlijst hier. He? Ja, zeker. En, en, maar ja, die of... huizen zijn niet echt uh, in de range van het kapitaal wat uh, de jeugd heeft hoor. Oh, dat worden weer penthousen. Dus uh, ja, joh. Ja, ook. Ja, ja, okay. Maar uh, het, het is wel zo. Van, ik hoop wel dat er dan ja. gewoon iets, ietsje verder dan zo'n. Daar dat er dan gewoon een treinstation komt. Dat de mensen dan wat dichter bij uh, de trein op kunnen. Nou ja, goed, er wordt een grote toeristische attractie. De Efteling wil ik nog niet helemaal noemen. Maar het <grijd> schijnt wel die kant op te gaan. Maar oh, goed, er worden binnenkort overleg uh, gevoerd. Hè? Dat je kan praten over de toekomst van Zandvoort. Dat zijn ja. twee dagen geloof ik. Nou, goed. ik oh, het is opzoeken. gewoon een hele, noem het? Een high party. En, en, en, ja, een, ja, twee een dagen lang. Ik zoek het straks even op. Want daar oh. moet je echt naartoe ja, gaan ja, ja, als ja. deelnemer. Aan, aan, het, aan het dorp Zandvoort natuurlijk. Zandvoort Zandvoort gaat niet door. Ja, Met Paul in het hart hebben ze de Hardy Lemmens. Ze hebben het ooit bedacht. Ze gingen toen in een auto naar Frankrijk of zo, Toen zaten ze een beetje te mij. Maar hoe kunnen we nou zeg maar, een soort advertentie voor we, al die restaurants. Uh, zeg maar, hoe kunnen we het te presenteren aan, aan, aan de mensen? Dat we weten dat, dat we goede producten verkopen. en dat het gezellig is bij ons. Nou, door een levende advertentie te presenteren. Op het Raadhuisplein. Ja. Dat hebben ze toen gedaan. Hoeveel jaar hebben ze het al gedaan? Dit was elf keer hebben ze, het elf gedaan. Keer hebben ze het gedaan. Vorig jaar was het al kilo. Toen wisten ze net nog een paar mensen erbij te slepen. Dit jaar is het gewoon echt veel te kort. Ze maar het, het, het ligt niet rond. aan het aantal bezoekers, volgens mij. Nee, niet Want aan het de zoekers, is wel zo. deelnemers. Ja. De, zeker de vrijdagavond zijn er voornamelijk Zandvoerters. En dat is een partij gezellig. En uh, dan denk ik van, ja, dat is dan wel weg. Dat, dat was toch altijd iets waar uh, we op een gegeven moment naar uit gingen kijken. Want het was uh, ons feestje. En dan zaterdag was het echt te druk. Want de mensen komen gewoon echt ook van buitenland want Want waar dan toeristen waren er toevallig. Yeah. Die hadden zo van, oh, dit is gezellig. Oké. Okay. Uh, ja. Maar goed, de vraag was ook natuurlijk... de laatste jaren gingen de prijzen een beetje omhoog. Want vroeger moest het gewoon tegen een kostvergoeding gepresenteerd worden. Het is een advertentie. Dus er hoeft geen winst te worden gemaakt. Maar de laatste tijd gingen die prijzen omhoog. Gingen ja. zelfs, werden verdiend. En toen werd er echt gedacht van... oh, wacht even. Nou moeten we ook maar personeel weer uh, gaan opsplitsen. extra personeel in gaan Ja, maar is dus ook toen schoot het het doel voorbij een beetje. Met stand strandtent. En dan was het bijvoorbeeld ook best wel goed weer... En dan, uh, en dan, gingen, ja, dan moest een gedeelte van het personeel op het plein. En je moet het ook opbouwen op het plein. Want ja, je krijgt dan wel... Nou, jij mag daar gaan staan. Maar je moet wel regelen dat jij je ovens en al die dingen meer daar staan... Yeah. En dat je je inkopen erop aanpast. En uh, het is gewoon heel druk. En als dan op het strand ook nog eens mooi weer is... dan komen ze een beetje knijp te zitten. Dus op een of andere manier waarvoor het ontstaan is... om een levend advertentie te zijn voor je tent... Uh, is eigenlijk niet meer nodig. Want de tent rijdt heel ja, goed. Ja, ja. Toch? degenen die inderdaad daar gestaan hebben... Ja? ik denk dat die er wel een profijt van geheld hebben. Maar ja, inmiddels komen ze al. Dan denk ze van, ja, ik hoef niet weer. Ze weten nu wel dat mijn tent daar vlakbij naast de strand, weet je, dat hij ja. wel een hele lekkere dit en wat dat heeft. Precies, dat is dus, wel duidelijk gewoon. Uh, ja. ik, binnenkort gaat hij op wintersport deze Harry Lemons. en misschien bedenkt hij dan wel weer iets anders geniaals. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat uh, zou wel leuk zijn, want Zandvoort heeft nog niet zoveel uh, activiteiten. Dus dat vind ik nee, helemaal niet. Frustrant. Nee, ik dus snap niet dat we... we nee, nee is ik heb echt niks te doen. Er is er langs dat er niks our te doen is guess, Dus dat uh, moet wel aangewerkt worden. Dat snap je al. Goed, volgende uur straks meer Zandvoortse berichten. En blijf gewoon de hele ochtend even luisteren, he. En als de eindretend to calmly dress itself in white... We got a glimpse of all the people going out tonight... Big guys and little guys and bad guys in clubs... I bet they can't get enough... Tonight I wanna be on Broadway and in cabaret... Tonight I must go out... And celebrate St. Patrick's Day. Tonight I'm asking the end a race so I can grab, let's say, some private placements and straw Very CfM, okay, okay, yeah. Tuwbac leeft. Ja. Oké, oké, stand by. En 5, 4, 3... En uh, beautiful people. Ja, leuk om daarover te zingen. Mooie mensen. En als je ouder wordt, zie je ook steeds meer mooie mensen om je heen. En zie je niet altijd de negativiteit van de mensen. Maar zoek je altijd de positiviteit. Nou, zullen we even deze preek op deze zaterdagmorgen. Het is kwart voor negen. De jeugdafdelingen is er vandaag niet. En ik zit even te kijken. Oh ja, uh, dit knopje nog even om. En dan hebben wij weer geluid. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer, dames en heren. Ja. Goed, uh, fijne toestel op aanstaan. Uh, straks natuurlijk een stukje geschiedenis. Even naar negen uur. Het is vandaag uh, 8 februari. In 8 februari. Er is wel iets, maar er staat iets bij... Um... Dus iemand in is iemand die jarig is, geloof ik. Ja, nou. Oh, wacht, het is dus mijn zoon die is vandaag jarig. Oh, gefeliciteerd. Ja, ik, nou. 16? 15? Ja, 16, ja. Klopt. 16, dus hij mag... Ze daar is halen. hij ook fanatiek mee bezig. Oh. Ik hou mijn hart vast. Nou, oh, is, geen... is hij zo aan het oefenen in de tuin met wheelies en zo? Nee, dat niet. Maar hij is wel allerlei scooters en allerlei vetspa. En weet ik veel? Maar van die hele dure bak is hier aan het uh, uh, nou ja, bezoeken en bekijken. En, uh, ik zeg, gast, je hebt nog helemaal geen geld. Hij zegt, ik heb wel wat geld. En ik denk, oh mijn god, hoe heeft hij zijn geld verdiend? Ja. <laughs> wat komt dat geld gedaan. Dat je het bestelt bij Ali. AliExpress, die zijn niet zoveel waard hoor. Ja, AliExpress. Uh, ja, maar AliExpress, dat uh, is nou even een no-go, want dat komt allemaal uit China. En dat is natuurlijk toch wel heel ernstig. Ja, maar goed, gisteren op opnieuwe... Ik heb er vandaag niks van, dat... van gehoord eigenlijk. Nee, nee, maar goed, zag gisteren. Wordt het een beetje oud nieuws? Ja. Nee, nee, dat niet. maar je zag gisteren van die bankbiljetten van 50. En zo voor de camera zag het toch redelijk echt uit. Dat kan je gewoon bij AliExpress bestellen, hè? Oh, dit is echt heel uh, bizar gewoon. Nou goed, dus als je dat had... in een donkere kroeg. Als ja. aan de barkeeper geeft, ja. dan, uh, dan heb je gewoon een lekker rondje en dan ga je gauw weg. Weet je? Ja. Oh. Oh, ja, goed. Oh, sorry dat... jongens dat ik jullie op een idee breng. Ik stel voor om daar drugs van te kopen. Dat zie je toch niet in het donker. Weet je? Oh, dat alles... vind ik wel een goed idee. Ja, een drugsrunnetje. Hier heb je 50 man, bedankt he. Ik doe van echt een extra pakken. Ja, dan hoef ik niks terug. Ja hier, pak het hele stapeltje geld mee en neem maar mee. <laughs> Lijkt me wel leuk. <laughs> ja. Ja. Ik heb een berichtje ja, over de lijfwacht van... Uh, van Cameron. Ja. <coughs> Sorry, ik zit even een beetje met je mijn keel. Maar uh, die, die, die moest even naar het toilet in het vliegtuig. Maar uh, het, was, het was, had de laatste kunnen zijn in dienst van Cameron. Want een vrouw die dus na de bodyguard even naar het toilet ging... die trof daar de paspoorten van de lijfwacht en van Cameron aan. Oh ja, en ook nog een geladen pistool. Huh? Gelukkig was de vrouw zo slim om direct haar fondsen te, te, te, te melden... en niet Cameron neer te schieten natuurlijk. Van kijk, doet die het? Oh, hij doet het! Okay. Maar de vergeetachtige lijfwacht is na het incident geschorst. En volgens de politie wordt er onderzoek gedaan naar het voorval. En het grappige is, er staan gelijk van die berichtjes onder. Van, elke, van ja, ik heb ook eens een pistoolscherpe een patronen verloren tijdens de wacht in de militaire dienst. Ach, even terug, teruggereden, ding opgepakt en weer weg. Stond mooi niet op, waar maar raar. Ik denk van, ja, maar toen was het toch nog geen waar maar raar. Hè? Weet je, je krijgt een hele discussie hier. Oh ja. Nou ja, dat is wel, dat is wel uh, lekker dom van die gast. Hè? Ja, dat mag je zeggen. Ja, ik had gisteren weer mijn kleine portemonneetje, dat is ook wel grappig, hmm? uh, ver, ver, verloren. Want ik heb, dan heb ik hem in mijn achterzak hmm. en dan ga je naar het toilet. En ja, dan kan hij er wel eens uitvallen. En dan let ik weer niet op, want ik kijk meestal wel achterom, dat hoort. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, als als ik ga kijk, niet kijk, altijd een uitleggen. grote boodschap natuurlijk. Nee. Dus die had ik toen niet. <laughs> en dan uh, uh, ging ik naar de sportschool en dacht ik, denk, ja, sorry, mijn portemonneetje is weg. En dan zit die uh, druppel in van die sportschool dan kan hij door het poortje. En toen kwam, stond ik op die band. En op een gegeven moment staat een collega naast me. Ik denk, hè? Huh? zegt, ja, hier is je portemonnee. <laughs> ik denk, wat? Is die met die druppel? Hij denkt, hé, hey, die is van Traymore. Dat is, dan, dat is dan ook op het dat plein, hoort het plein in Haarlem. Yeah. En hij uh, zegt, van wie is die druppel? Oh, en die zeiden, zei van, oh, die is net binnengekomen. Ja, die was haar portemonnee al kwijt. Nou, breng hem maar even. <laughs> zo, lekker bezig dan. Dan sta ik daar uh, op die, uh, op die uh, loopband en dan staat er gewoon zo'n collega naast je. En denk ik, huh? Wat, wat kan die nou doen? Ja, ja, ja. Maar ik heb ja, hem ja. weer terug. Geld zat er allemaal nog in. Dat dus was heel uh, fijn. Als, Jolanda gaat, uh, als, uh, als ze gaat sporten en daar overal liggen spullen, dan gewoon echt. Ja, op, op, op, echt, echt, uh, echt een groot spoor zo vanaf de binnenkant. Dat een hele lange trap. We gaan alles, boven, ik de, ga en en en een, de ondertussen me we alweer en aan. De, en, de, en, ja. de, de een belangrijke documenten ook die ze nog even na moest lezen op de band. Ze denken, ja. dat, dat kan ik mooi dan doorlicht. Allemaal overal ja. verspreid. Nee, je bent lekker bezig. Maar uh, positief is, ik heb gesporten. Je hebt gesporten? Oh ja, dat was bijna Tweaker vergeten. Twee keer in de week, hè? Het verhaal ben ik het bijna vergeten. straks nog even iets over wat gebeurt. Met Nederland in 2040. Oh. Ik dacht dat het 2060 was, maar 2040 zit hem al vol. Nou nee, goed, ja, verontrustende berichten. Eerst maar even Kenjo. No better when you break it oh. down. In two worlds, I'm settled by our hearts. Tell me who's triggering now. Did anyone see that? Did anyone see what I saw? Help me out. that subliminal that's what I thought greater now on alone Met jou miauwgeluid dat we produceren. Kanker, that century is de laatste day. En dit is Heavenly Maybe. Het is toepakleven en we verrassen je altijd met nieuwe muziek hier op de zender. Ik riep het net al. Vorige week hadden ze het er ook over dat Nederland zo uh, gigantisch aan het groeien is. En dat ze per jaar dat er in ieder geval 100.000 mensen bijkomen. Het schijnt zelfs dat het afgelopen jaar, dat was het weer is het uh, geweest. ...maar van 114.000 emigranten, eh, van wie de helft uit Europa... ...dat zijn niet alleen maar vluchtelingen dus, hè, maar het gaat dus echt over heel veel mensen die hier komen, komen wonen gewoon. En er waren dus 16.000 asielzoekers bij. En eh, goed, eh, 77% van de Nederlanders maakt zich daar toch wel ernstig zorgen over. Ja, huizen tekort, banen tekort, ja. werk tekort, noem het allemaal op. En ook zelfs de niet-Nederlanders... Eh, noem je dat, Nederlanders, met maken niet, die zich ook zorgen? Maken die zich ook zorgen. Ja. Oh, al die vluchtelingen die hier zijn. Die en uh, die al die mensen, die uh, de immigranten en zo. Ja, al die vluchtelingen die hier al wonen... of mensen die uh, uit andere landen hier wonen... die zeggen ook van... Uh, ja, 48% die zegt ook van... wij maken ons druk, druk omdat het straks toch wel een beetje druk wordt. En dat, uh, ja, dat het te kort huizen zijn. En, en dan staat hmm. het zelfs verderop in uh, de krant. Een, uh, een persoon die hier al vanaf uh, 1984 is... die echt, ik begrijp het gewoon niet dat jullie de deur zo wagenwijd openzet. Uh, als dan bijvoorbeeld die Soleimani. Ja, die want, vast... want ik ben binnen, zegt hij. Ja, ja. Dat, dat, dat zou je dan <laughs> met je denken dat dat erachter zit. Maar die Soleimani, die pas alleen een keer omgelegd is. ja Die uh, schurk. Dat ze hier dan gaan protesteren. Dat ze dat belachelijk vinden. Die zijn dus eigenlijk voor Soleimani. Die zijn dus van het islam, van een ander soort geloof. En die zijn dus hier binnengekomen. En die hebben dus een heleboel geloofsovertuiging. Eigenlijk tegen de Westen. En die wonen hier gewoon. En daar geven we ruimte aan. En ze zeggen van... Is dat nou wijs om dat te doen? Dus ze zegt oh. ja, ik weet het allemaal niet. Deze Kiana Kavastias heet ze volgens mij. Die komt heel van de jaren 80. En die, die zegt ook: van, Ik hoor verhalen van uh, collega's, die, uh, nou ja, van, ook van mensen die vluchtelingen zijn. Die zeggen, maken zich ook druk erom. Dat gewoon Nederland veel te flexibel is. Veel te flexibel. Ja. En dat maar ja, er is veranderen. ook uh, nu langs de A27 bij Utrecht. Heeft de politie in Rijkswaterstaat een tentenkamp van daklozen aangetroffen? Oh. Dat komt dan zomaar. Het ja, lag verscholen in de bosjes achter de Archimedeslaan in Rijnsweerd. En het kamp bestond dus uit verschillende tenten. En er stond ook nog een barbecue en er lag ook heel veel afval en menselijke ontlasting Wat in de omgeving. Oh-oh, ja. ik vind AI, corona Ja, oh ja. Uh, het kamp ja, ja. wordt zo snel mogelijk opgeruimd en de passages zal worden gekort. Kort maar ja, dan gaan er de GroenLinks-mensen en de natuurvereniging natuurlijk, ja, dat Kortwieken snap ik niet zo. Ook dieren hebben schouwhoekjes en schouwgroen nodig. Ja, net als die vluchtelingen en die daklozen natuurlijk. Maar goed, ja. laten we het wel even terugbrengen. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken. Zij zeggen dus 122.000 mensen zijn erbij gekomen uit andere landen. Bekend. Maar, maar hoeveel zitten er nog meer nee, die, die niet ja, die geregistreerd bekend. zijn. Dat klopt, niet geregistreerd. Maar ja. ze hebben het over 16.000 vluchtelingen. Dat valt dan alweer al mee natuurlijk. Ja, waar komen al die anderen vandaan dan? De, ja. Die want zijn... zoveel geboortes zijn er ook weer niet van. Uh, want dat, dat is relatief weinig. Dus ja, je heel kan weinig. Dus inderdaad op de vervolkingsteller kijken. Uh, ook in Nederland van de geboortes en, en de overlijdens. En dan zie je gewoon dat uh, ja, de, de, de overlijdens veel minder dan er geboren worden. Maar zoveel zijn dat er niet per jaar. Ja. Ja, dus, uh, nou ja goed. het is. Uh, en, vooral de uh, emigranten zijn toch wel bang dat ze imago schade gaan oplopen. Omdat die nieuwe emigranten zich gewoon niet. Uh, ja, die gaan niet op in de, in de westerse cultuur hier. Die blijven op hun eigen eiland. Ja. Nou ja, het klinkt allemaal alsof we dit al zo. Dit is een bekend verhaal. Maar uh, ja, wie gaat er wat aan doen? Dat is een goede vraag. Hoe gaan we het aanpakken? Het is een uh, ja. bekend verhaal. Ja, meer kan je er eigenlijk niet over zeggen. Ik ga even kijken waarop die argumenten staan. Oh ja, wat een passage! Wat ja, kijk hierachter. Oh, oh, ja, oh ja, jeetje, ja, daar ja. valt echt wel een camping... Uh, nou ja, dan uh, kan je wel in de bosje... Kijk, hier de, middenin kan je zo gaan zitten. Ja, die zie je zo <laughs> hier zitten. Dat is ook wel weer goed. Nou, doen we één plaatje voor tien. nee Doen we even negen uur, ja. Dat valt heel snel anders, hè. En dan slaan we gewoon één hele uur over. Straks na negen uur dan je, hebben wij geschiedenis. En bieden jarig zijn. Eerst hier, e jammer. you wanted, I gave you it. Every little piece of me I gave you take it and you flaunt it, faking it. I can see the dirt on your fingertips, baby don't preach. I'll be pleading the fifth. You're out of my reach, but I'm under your grip. You never asked me for forgiveness. But then you stick words in my throat And I don't wanna I wanted you tainted it. Hold back the on call. Told her that I need more. Sure as hell, you don't follow. I'm phoning home with no call numbers. I'm blind songs, no voice notes. I'm hollow. Baby, tell me, or are you pleading the fit? I'm coming up from beneath. Better watch, you don't slip. You never offered your repentance. Whenever I came around you let it show Cause I don't want you to go I tried to warn you Couldn't take the hand Thinking about the future makes me paranoid Don't look for Something's gotta give Flipping back and forth Kill the switch on us You got us gone Lower than the low Broken power Lower than the low the been you up Hold the standing ovation Skip the episode vind ik dat? echt zo laat gewoon. J. Amber en Lower Than Low. Oh, wat een lekkere groove. Ja. Suddenly, zo heet het laatste album. En die, daar ga je meer van horen als het allemaal dit soort muziek is. Hier, yeah, dan kan ik het wel waarderen. Loopt echt uh, 9 uur. Nog wat raar richting. Dan kijk ik kijk altijd naar mijn rechterhand. Daar zit namelijk de vrouw yeah. van de lach. Zeg. Your radio girlfriend. Your radio girlfriend. Oh. Girl. Ja, ja. Wat heeft ze te vertellen? Ja, nou, in Florida had... Uh... Nou, dat we die hond even rustig... Uh, ja, rustig ja, ja, er was ja. politie bij, inderdaad. Ja, okay. In vloer ja, had de, de politie had twee mannen aan de kant gezet. Uh, was het te snel reden. En toen ging hij de gegevens noteren. En toen zag je dat een van de mannen zijn proeftijd had overtreden. En uh, toen dacht hij van nou, we gaan die auto nog even aan een nadere inspectie onderwerpen. En in de auto werd een tas aangetroffen waarin onder meer cocaine, crystal meth, GHB, Zo. fentanyl en MMDA zat. Keuze genoeg. Maar het was niet zo moeilijk voor die agent om die tas te vinden. Want op de tas met drugs stond gewoon met koeienletters: Bag full of drugs. En de mannen, dus bij de 34 jaar, zijn aangehouden. Ik vind het wel grappig. Dat was zo van: je hoeft niet verder te zoeken. Hierin zit het: ja, Bag precies. full of drugs. Heel groot. Wat ja, Heb je er dus nog gedaan? Ik heb geen idee, ik kan het gewoon niet vinden. Gewoon. Ja, nou, misschien moet het sport dat maar goed opschrijven, anders geven we de verkeerde koffer mee. Ja, het is echt tegenwoordig... Ja. Ik, daar, daar hoor ik meer mensen over van, van die mensen die overal bordjes neerzetten in hun huis, weet je wel. Dat heb je ook Nou, Ja, als een worden. Home. home, weet je wel. Ja. Of uh, daarover heb je dan van die kreten staan? Home is where the heart is. Ja, en, oh, al die je, hartjes. Ja, ja natuurlijk echt, is hier liefst in het huis. Zo, week vind ik dat altijd ja. gewoon home. Ah. Ik maak er altijd moe van. Dat kan je ook maken. Moe ga ik die letters door elkaar husselen en dan staat er moe. Ik ben moe van dat hele gedoe allemaal. Oh, jij zit dus thuis ook gewoon staan? Uh, nee, bij, bij kennis. Oh, bij als, je daar, als je kennis op bezoek bent, dan maak ik gewoon moe. Ik ga al die letters door elkaar gooien. Dat is helemaal wel gek voor woorden. Goed. Nou, goed, miauw, Miau. kan je ook zetten, miauw. Miauw, precies. Nou, we zijn zo weer terug met het tweede gedeelte. Tot zo. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.